Een werk van de Vlaamse schilder Antoon van Dijk... dat tot voor kort onbekend was... is op een veiling in Amerika verkocht voor 3 miljoen euro. Het schilderij lag jarenlang in een schuurtje in de staat New York. Volgens veilinghuis Sotheby's werd het eind vorige eeuw... voor 600 dollar verkocht door de verzamelaar die het ontdekte. Wie het nu heeft gekocht is onbekend. Op het kunstwerk, waarschijnlijk uit 1615, is de heilige Hieronymus te zien. Het is een voorstudie van een schilderij... dat in het bezit is van Museum Boymans van Beuningen. Er zijn de afgelopen dag vier wedstrijden gespeeld in de eredivisie. Ajax versloeg Excelsior met 4-1. Fortuna Sittard won van Kambuur met 2-1. Koploper Feyenoord speelde gelijk tegen FC Twente. Het werd 1-1 en FC Vollendam, FC Groningen eindigde in 3-2. Dan nog het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij een graad of 4. In de ochtend regent het nog lokaal in Limburg, maar op andere plaatsen breekt de zon door. Het wordt 9 graden maximaal en later op de dag in het noordoosten buien met mogelijk hagel. Dit was het NOS Journal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM, op TV, radio en internet. met nu de nacht.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 ze legt haar goele handen op mijn voorhoofd en kijk me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Als ah, dan blijf er even bij me staan. Nachtsusster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtsusster, ik ben van binnen. Nachtsusster, doe iets aan mijn pijn. Nachtzister Wat ben ik zonder al je zorgen Nachtzister Haal ik de morgen Nacht Doe iets aan de pijn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 Doe iets aan me pijn. Nacht zuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster al ik je morgen. Nacht zuster, doe iets aan me pijn. <tototiep> Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster. Ik brand van binnen. Nachtzuster. Doe iets aan je pijn. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster. Al ik de morgen? Nachtzuster. Doe iets. Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, Doe iets aan de Nachtzuster, waar oh, ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de Nacht Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, doet iets aan de pijn, de oh, oh, hey, oh, pijn, de pijn, pijn, pijn. Nachtzuster. Nachtzister, oh, oh, oh, yeah, oh, oh,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 Daar gaat alles te. Ik wil niet naar China, dat is me te druk. Ik wil niet naar Schotland, daar is het te nacht. En de USR dat wordt toch nooit meer waar.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 tot klaar. I can't awaken the day after day. Why don't we talk about it? Why do you always doubt that there can be a better? Ja, I'm I'm